Goedemiddag. Ik ben Martijn middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Met de corona check app laten zien dat je getest bent, is lekker makkelijk. Dat zeggen festivalgangers die die app vandaag testen op het terrein in Biddinghuizen. Er zijn dit weekend twee proeffestival's met elk 1500 bezoekers. Op de app kunnen ze laten zien dat ze negatief getest zijn en dat is perfect geregeld, zegt ook deze jongen. Ik kan met een negatieve testuitslag kan je dan gewoon overal binnen, kan je gewoon een lol hebben en. Uh... Ja, in principe hoef je hier niet op anderhalf meter te staan. Is het is gewoon allemaal goed geregeld. Ja, later moet je die app ook kunnen gebruiken als je gevaccineerd bent. Morgen is op het Lowlands-terrein ook nog een popfestival. Fietsen dan. In Italië is zo net de klassieker Milan Sanremo gefinished. Veel Nederlandse wielerfans hadden hun hoop gevestigd op Mathieu van der Poel, een van de grote favorieten. Mathieu van der Poel komt er toch nog aan, maar Jasper Stuyven lijkt te gaan winnen. Mathieu van der Poel, kom je er nog bij of kom je er niet bij? Nee, het is Jasper Stuyven, Die wint voor Wout van Aarde voor Caleb Juna. Mathieu van der Poel, vierde of vijfde. Ja, het is dat laatste vijfde dus. In Goes in Zeeland heeft de politie een hoop briefjes van vijfde gevonden in twee Franse auto's. Die stonden ergens geparkeerd en het is onduidelijk waar de auto's vandaan komen en van wie ze zijn. In totaal lag er 71.000 euro in. Eerder deze week vond de Zeeuwse politie ook al een Franse auto met 15.000 euro, er 15 euro erin. Maar het is onduidelijk of het met elkaar te maken heeft. Met handschoenen, een prikker en een knijper op je neus, je wijk of de natuur in. Vandaag deden zo'n 30.000 mensen het. Want het is landelijke opschoondag. In het hele land zijn acties om zwerfafval op te ruimen. Deze meiden hebben een flinke buit. Babydoekjes, mondkapjes, heel veel plastic bekertjes, een sigaretten en allemaal dat soort vieze dingen. En zelfs nog een pizzadoos. Je vindt allemaal vieze dingen en er loopt meestal heel veel water of viesheid uit. En die mondkapjes die vinden ze vaak dit jaar echt een probleem als die dingen rondslingeren, zegt de organisatie. Dat is een item dat echt nu opeens in de top 10 terecht is gekomen. Het is van plastic, dus dat is zorgelijk. Maar die touwtjes... Dat is ook voor dieren is dat gevaarlijk. Dus die kunnen daarin verstrikt raken. Het weer is inmiddels bijna overal bewolkt. Alleen in Zuid-Limburg schijnt de zon. Vanavond en vannacht kan het wat regenen. Morgen droog, maar opnieuw veel bewolking. En het wordt een gatenvracht. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A10. De ring van Amsterdam bij Amsterdam Geuzeveld...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 Dat is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 Toen vriend was jij van mij mensen dat is wat je steeds tegen me zei Want je had geen zuiver hart Paar de rat En ik ben erin niet gelopen Ach, ik was zo ver weg En wat vond ik meer Dat je gaat, want voor spijt en tranen is het echt te laat.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 Je maakt me en je breekt me, je haat me en vergeet me. Hoe moeten wij dan verder gaan? Je houdt me vast, je duwt me weg, Scheld mij terwijl ik sorry zeg: laat me los, laat me gaan. Oh. Want je maakt me en je breekt me, je haat me en vergeet me. Kan deze strijd niet langer aan. Je duwt me weg, scheld me uit, terwijl ik sorry zeg, laat me los en laat me gaan. Ik sta nog steeds te pechten, voor iets wat er niet meer is. En als ik kijk naar onze kinderen, dan voel ik mij een egoïst. Ik kiezen om weg te gaan om weer opnieuw te beginnen ben ik bang dat ik een te kop doe Je maakt me en je breekt me, je haat me en vergeef me Hoe moeten wij dan verder gaan? Je houdt me vast, je duwt me weg Schuilt me uit terwijl ik sorry zeg Laat me los en laat me gaan Ik zit eenzaam aan het water Naar honderdduizend sterren En steeds weer zie ik jouw gezicht Ja, ik leef nu in de kilten Zon verblindt mijn ogen. Te Ook ik doe gewoon mijn dingen, omdat het moet, want de tijd die staat niet stil.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 Steeds meer en meer, ik mis je nu, steeds meer.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 Set me free, cause I'm feeling blue I'm falling apart, I love I'm counting to three, I hear the alarm I'm falling apart, I fade love See you in different places, a room with a thousand faces You're like a ghost hunting me now, now, now, now I can't forget your perfume, it all reminds me of you Oh, will I ever make it out, out and tried and tried but i can't let go so come set me free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 Tot in de later uren hoor je alles van je af zonder een pardon. Al die smullen nachten, mag weer even wachten. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerstroom. Het ritme. Ritme. Ritme. ritme van ZFM. ZFM. Ben zo verliefd ik ben de... Yeah, zelf maar zijn. Ik heb het altijd zo gedaan, gewoon mezelf zijn. Ik ben mijn leven lang mijn eigen weg gegaan, maar ik heb nog pijn gedaan. Laat mij mezelf maar zijn.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 je voor de laatste kust, als je maar nooit vergeet hoe het is geweest. Laat mij mezelf maar zijn, ik heb het altijd zo gedaan, gewoon mezelf zijn.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 Ik hing jouw je hier. Ik ben daarvoor gek op jou.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 Join me Is het hier? So long with me. <laughs> <laughs> <laughs>